Van 8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De oude IRA-commandant en Sinn Féin-leider Martin McGuinness is overleden. Hij was een sleutelfiguur binnen de IRA. Het verboden Ierse leger dat zich met geweld verzette tegen de Britse aanwezigheid in Noord-Ierland. In 1972 was McGuinness onder bevelhebber ten tijde van Bloody Sunday. Later legde hij de wapens neer en zette hij zich in om een einde te maken aan het gewelddadige conflict. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Goede Vrijdag Vredesakkoord. Sinds 2007 was McGuinness vicepremier van Noord-Ierland. Hij stopte daar begin dit jaar mee vanwege gezondheidsproblemen. Martin McGuinness is 66 jaar geworden. In de eerste maanden van dit jaar kwam de NS met veel meer defecten aan treinen dan vorig jaar, meldt het AD op basis van cijfers van de site Rijdendetreinen.nl. Volgens die gegevens zijn er tot half maart al 188 problemen met treinen gemeld. In het hele vorige jaar was er 116 keer iets mis. In de krant vertellen machinisten dat het vaak komt door achterstallig onderhoud, maar de NS ontkent dat en zegt te onderzoeken wat de precieze oorzaak is. Het college voor de rechten van de mens heeft vorig jaar fors meer meldingen over discriminatie ontvangen. Het waren er bijna duizend meer dan in 2015. Het college kan niet zeggen of er nu ook meer wordt gediscrimineerd. De meeste meldingen, ruim een kwart, gingen over discriminatie vanwege ras of afkomst. Daarna volgen meldingen over discriminatie vanwege een handicap, een chronische ziekte of het geslacht. Het is de Nederlandse honkbalploeg niet gelukt om de finale te bereiken van de World Baseball Classic. tegen Puerto Rico bleef het lang 3-3, maar in de tiebreak sloeg Puerto Rico toe en won de wedstrijd uiteindelijk met 4-3. In de finale moet Atlant het opnemen tegen de Verenigde Staten of Japan. Het weer in de loop van de ochtend trekt de regen verder naar het oosten weg. Vanmiddag breekt de zon door en dan wordt het 8 tot 10 graden.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 Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Vianen en Maase 12 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Gebruikt een rechter parallelrijbaan. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en Knopen de Nieuwe Meer. 8 kilometer file. Verkeer richting Amsterdam kan via de A5 beter uh, omrijden nog steeds. A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Roelenvarensveen en Zoeterwouder en Dijk. 7 kilometer. A6 Lelystad-Muiden. 10 kilometer tussen Almere Buitenwest en Muidenberg. A9 Alkmaar-Amsterveen. Door een ongelukkige. Ongeluk bij Knopend 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. A10 ringzuid richting Utrecht is weer vrij. Staat nog 4 kilometer tot aan Knopend de Nieuwe Meer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen bergen en Knopend Oude Rijn 9 kilometer file. Kapotte vrachtwagen op de A29 bergen op zomer richting Rotterdam. 10 kilometer tussen Afrit Nieuwmansdorp en Rotterdam-Zuid. En een ongeluk op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Bijna een uur vertraging door twee ongelukken bij Kaagdorp. 7 kilometer vanaf Oestgeest.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 Zondagmiddag weer een lekker zonnetje hier in Zandvoort, een graadje of 13. Nou, we mogen absoluut niet klagen en dat doen we dan ook gewoon niet, hè. You're cool in the gang en straight ahead aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Ja, de zon schijnt weer, dus wij zitten weer... Binnen. Binnen Tolweg, <laughs> Tina. Goedemiddag, Albert-Jan. En hallo, luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag, luisteraars en kijkers. En uh, Rob, ja, we zijn er weer. Het zonnetje schijnt. En zoals je al zegt, dan zitten wij weer gezellig binnen. Dan moeten het toch eens een keer iets wat aan gaan doen. Uh, ja, ja, ja, zon, ja, ja. Dan, uh, Rob. We leggen een keer lekker op het strand op locatie, wie weet. Goed, eh, drie uur lang Zandvoort op zondag live vanuit het Mediapark... aan de Tolweg 10A. Wat gaan we allemaal doen? Nou, allereerst, we volgen voor u de hockeyhoofdklasse... en wel de topper tussen Bloemendaal en HGC. Zojuist is de tweede helft net begonnen. Tussenstand momenteel 2 tegen 1. Verder natuurlijk de vaste items, zoals er zijn rond de klok... van half 4 de evenementenagenda. Half 3 het weerbericht... En uh, blijft het zo, wordt het mooier. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van, de dieren van de week hebben we het, rond de klok van half vijf. Hadden we vorig jaar, vorige week, nog Appie en Deka, de, de, de supermarktkepoezen. Uh, deze week hebben we, die hebben we inmiddels een thuis gevonden. En deze week hebben we Phoenix en Puma in de aanbieding. Dat om half vijf. Het gedicht van de week op een verzoek. Gisteren waren ze te gast uh, tijdens onze uitzending op zaterdag. De heren van de Scharrehop. En het gedicht, het bijpassende gedicht, Mijn Scharrehop... dat gaan we vandaag herhalen rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we het zandvoorts nieuws in het kort. We hebben kwart over je pit report, we hebben sportkort. En we volgen natuurlijk voor u de voetbal-eredivisie... zowel de wedstrijden die van afgelopen vrijdag tot en met nu zijn verspeeld... als de wedstrijden die vanmiddag om half drie staan te beginnen. En uh, nog even voor de raceliefhebbers. Momenteel is de uh, drukte van het belang op het circuitpark Zandvoort. Tijdens de AutoMax Street Power. De hele middag nog uh, van allerlei evenementen op het circuitpark. Dus racefans, haast u naar dit geweldige evenement. Dat zijn en, mooie auto's hoor. Ik heb ze en, vanmorgen weer uh, mogen be ja? bewonderen. Ja, ja zijn je lekker op je bakom te ja, kijken? Precies. Ja, precies. <laughs> Heel goed. <laughs> en de klassiek liefhebbers natuurlijk om drie uur. Classic concert, lipstick, percussion, duo. Goed, ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte Lokale zender ZFM. Wij hebben er weer zin in en uh, wil je meekijken? Dat kan via www.zfm-life.nl. Heel veel lekkere muziek voor uh, vandaag, waaronder deze van Ed Sheeran. The club isn't the best place to find the lovers of the bar, is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow.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 Love you.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 Goed bij CFM op de vrijdagmiddag. Dan zenden we uit de 40 beste plaat van Europa in de Eurobreakdown met Maurice Mulder. En dit is een van de holste platen uit die hitlijst van dit moment. De nieuwe single van Ed Sheeran je en Shape of You. De CFM 24 uur per dag radio vanuit Zandvoort. Maar we zijn daar ook op tv. leven het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En via Sigo uh, digitaal ook te ontvangen op kanaal 40. Jawel, 24 uur per dag zie je TV de laatste berichten. En natuurlijk het radiogeluid. Oh, wat wil je daar nou nog meer? Nou, lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Hier is TSOP. Wees je maar beginnen, he? heerlijk. Door de TSOP. Op jouw vorige week draaiden we deze plaat ook. Toen hadden we het erover. Nou, ik zei volgens mij komt die uit de jaren 70. Toen zei jij jij wel begin jaren 70 dan waarschijnlijk. <laughs> nou, ik heb het even opgezocht. 1974. Nou, dus, nou ja, allebei gelijk. Het kwam uh, allebei uit. Inderdaad, ja. TSOP een lekkere disco klassieker uit de jaren 70. Het stond nieuws in het kort, want er is alweer het een en ander gebeurd. Nou, vrij weinig. Oh. Het is een rustig weekendje. Okay. Maar goed, we gaan nog even terug naar vorige week. Want er worden nog steeds getuigen gezocht voor een verkeersconflict. De politie zoekt getuigen van een verkeersconflict. dat dinsdagochtend 14 maart rond 11 uur plaatsvond. op de boulevard Bernard tussen het tankstation en de kop van de Zeeweg. Halverwege de boulevard Bernard vonden toen weg wegwerkzaamheden plaats. waarbij enig geduld werd gevraagd van de weggebruikers. De bestuurder van een grote grijze pick-up. van het merk Dodge-type Ram had dit geduld niet en kwam in conflict met een verkeersregelaar. Toen de verkeersregelaar hem.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 Man aangehouden na poging inbraak in Bloemendaal. De politie heeft een 19-jarige man uit Haarlem aangehouden na een poging inbraak bij een winkel aan de Bloemendaalse weg in Bloemendaal. Dit gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond half 1 s'nachts. Een oplettende getuige had de politie gebeld. En in de omgeving werd de Haarlemmer aangetroffen. De verdachte voldeed aan het signalement en had uh, geen logisch uh, verhaal van wat hij daar deed. De man is aangehouden en zijn rol bij de inbraak is inmiddels onderzocht. Getuigen en mensen met informatie worden verzocht te bellen... met 0900 8844, 0900 8844. En tenslotte, voorkom meeuwenoverlast. Meeuwen kunnen overlast gaan ver, uh, veroorzaken. In deze periode beginnen de paringsrituelen... en eind april zijn de nesten klaar voor gebruik. Tot het moment dat de eieren uitkomen blijft de overlast enigszins beperkt. In juni, als de eieren zijn uitgekomen en juli tijdens de eerste vlieglessen van de jonge vogels... wordt de meeste overlast ervaren. Als bewoner kunt u zelf uh, uh, iets doen aan meeuwenoverlast. Een aantal tips voer ze in ieder geval niet. Maak mogelijke broedplaatsen zoals op daken niet bereikbaar door het leggen van een net... het spannen van draden of plaatsen van pinnen en prikkels. Dit mag natuurlijk alleen als er nog geen nest aanwezig is. Sluit uw afvalbakken goed en zet geen uh, gele vuilniszakken vroegtijdig op straat. Meld de meeuwennesten via meeuwenapenstaatjesandvoort.nl meeuwen en met uw, me met uw melding krijgt de gemeente beter de een beeld... in de concentratiegebieden van de Meeuwen. Maar in ieder geval, het zit er weer aan te komen. Ja, en ik vind het mooi dat ze een eigen e-mailadres hebben, de Meeuwen. Ja, goed, hè? ja. ja. ja. Meeuwenapenstaatzandvoort.nl. Zandvoort.nl ja. Het zoveel nieuws is na te lezen, ook op onze CFM app.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 Our own thing, not the false disguise of showbiz They Lost souls from the soul, and this fact I can't deny. Strictly from the damn call, stucky, and from me, myself, and I. I.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 Ja, best duurlijk zo in je eentje hoor. Hm. Je de Mima Self de single van De La Soul. Nou, ik ben blij dat jij erbij bent uh, op het jouw vandaag. Dat ik niet uh, alleen dit uh, programma hoef te doen. Nee, oké. Okay. Jorde, uh, inderdaad, daarvoor trouwens de single van Bruno Mars. Zijn uh, laatst verschenen single was dat. Ja, vanmiddag komt er weer een uh, mooi concert aan van uh, Classic Concerts. Het begint om uh, drie uur, maar wat gaat er uh, plaatsvinden? Goed, nog even, even, voordat ik daarmee begin, even tussenstand... Uh, de hockeytopper uh, in de hoofdklasse tussen Bloemendaal en HGC. Bloemendaal is toch een uh, tandje te groot voor HGC. De tussenstand is momenteel 5-1 met nog een 13 minuten te spelen... Ja, nee. mensen die vanmiddag nog uh, willen genieten van klassieke muziek... zijn natuurlijk van harte welkom in de protestantse kerk. Want twee dames die een veelvoud aan percussie-instrumenten bespelen... komen vanmiddag uh, langs in de protestantse kerk aan het kerkplein. Het programma voor de pauze is gevuld met werken van onder andere... Johann Sebastian Bach, Sergej Rachmaninov en de Argentijnse componist Astor Piazzola... en de Fransman Emmanuel C. Na de pauze zullen de dames een tweetal eigen creaties spelen... die afgewisseld worden met werken van de Amerikaanse Steve Reich... en de Paul Smedbach en de Israëlische componist Adver Dorman... De entree voor dit bijzondere concert bedraagt slechts 5 euro... waarvoor u tevens een programma krijgt aangeboden. Het concert begint, zoals gezegd, om 3 uur... en de deuren van de protestantse kerk gaan zo meteen open om half drie. En vergeet niet je eigen kussentje mee te nemen, hè? Ja, want die kussentjes uh, zijn beperkt daar, uh, Albertje. <lacht> Klopt. Hier is Enrique Iglesias, Duelle El Corazon. besos. Que te quiero dar a je no me importa que duermas con él porque sé que leuk con poderme ver mujer que vas a hacer, vindt, maar ik weet te je het leuk vindt. Ik weet dat je het niet leuk vindt, maar ik weet me je het leuk vindt. Ik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 Ruim 12 graden is al voort. Een heerlijk zonnetje, wat wil je nog meer? Dan deze muziek op de radio. Eric Keek, zoals dat en duella El Corazon. Nou eens even kijken of dat uh, mooie weer van vandaag ook uh, de komende dagen stand houdt, uh, Albert-Jan. Ja, het is vandaag uh, over het algemeen uh, be bewolkt, uh, maar uh, begon aanvankelijk nog met wat regen. Maar geleidelijk werd het droog en kwam natuurlijk de zon tevoorschijn. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en in de nacht gaat het weer regenen. De zuidwestenwind waait onverminderd vrij krachtig tot hard... en de temperatuur wordt niet lager dan een graad of 9. En morgen blijft het bewolkt en regenachtig. Het waait flink en het wordt een graad of 11. En na morgen is het over het algemeen droog... met later in de week ook wat meer zon. De temperatuur stijgt dinsdag naar 9. En vanaf donderdag is het ongeveer 12 graden. Al dus Rico Schreudel. Ja, best wel lekker weer dus uh, de komende dagen. Dat is mooi uh, voor het volgende weekend, hè? Ja, de, de want ja, ja, uh, daar staan we op locatie, hè? Dan, ja, die zaterdag staan we ja, op locatie. Ja, de zaterdag. Dus hoe gaat het weer dan worden, weerman? Prachtig weer. <laughs> wel frisjes, maar wel het vannetje. Oké, okay, heel goed. Daar hou ik je aan, hè, trouwens. Oké. Okay. www.meteopagina.nl of www.ricoweer.nl voor meer weer. Dat was het weer. We hebben er zin in op deze zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Iedereen van harte welkom. En we hebben niet alleen de oude plaatjes vandaag, maar ook heel veel nieuwe muziek. Waaronder deze ook weer zo geweldig, Hits. De nieuwe single van Kelvin Harris heet Slide.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 Try on all your nights like this. Right. Put some spice. Wederom een uh, groot hit voor hem. Jorde de Single Slides. Ja, hockey uh, Bloemendaal HGC. Momenteel uh, tussenstand daar 5 tegen 1. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a people cup. There's a battle. Love while you're traveling with me uh. Over. Nou, dat geldt soms ook voor de voetballers. Don't dream it's over. De competitie zit er zeker nog niet op en we hebben wat belangrijke wedstrijden. Vanmiddag al een belangrijke wedstrijd gehad. Maar daarover zometeen meer. Eerst gaan we terug naar afgelopen vrijdag: Rode JC tegen FC Twente. FC Twente zal dit seizoen niet meer in degradatie-nood komen, maar kan zich van wegen een straf ook niet plaatsen voor Europees voetbal. Toch ziet verdediger Stefan Tesker nog voldoende uitdaging... in de laatste zeven competitiewedstrijden van het seizoen. De Tuckers wonnen vrijdagavond met 3-0 uit bij Roda JC. De tweede helft hadden we uh, het uh, onder de controle. In de eerste helft hadden we soms een beetje moeite. FC Twente steeg dankzij de overwinning twee plaatsen... en staat in elk geval voor even vijfde in de eredivisie. Dat is prima al dus de Duitse verdediger. We hebben nu een weekje vrij... Daar gaan we met een goed gevoel in. Mijn doel is elke wedstrijd winnen. Plaats 4 kunnen we halen, dus daar gaan we ook voor FC Utrecht. bezet momenteel de vierde positie met even, evenveel punten als FC Twente... de ploeg uit de domstad speelde wel een wedstrijd minder en gaat zaterdag uh, uh, op bezoek bij NEC. En dan gaan we naar uh, zaterdag, uh, Albert-Jan. We beginnen meteen met uh, jouw wedstrijd. FC Groningen tegen Willem II, daar werd het 1 tegen 1. FC Groningen heeft zaterdagavond verzuimd om weer eens te winnen in de eredivisie. Ondanks vele goede mogelijkheden om te scoren... bleven de Groningers tegen Willem II steken op 1-1. De ploeg van trainer Ernst Faber... is nu al negen wedstrijden op rij zonder overwinning. De laatste zege dateert van 14 januari... bij Heracles Almelo, 1 tegen 4. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Eerst opende Ruben Jensen voor FC Groningen de scoren... en kort daarna trok Obi Aulare de stand alweer gelijk... in een matig duel. En dan gaan we kijken naar een wedstrijd die gisteren gespeeld is... belangrijk voor de kop van de eredivisie. PSV tegen Vitesse, 1 tegen 0. PSV overtuigde zaterdag... In in de thuiswedstrijd tegen Vitesse niet, maar won wel, 1 tegen 0. Over de uitvoering was Philip, eh, trainer Filip Cocu niet te spreken. Al benadrukte hij dat het resultaat in deze fase van de competitie... het belangrijkste is. Nou, dat was ook te zien. Ja, <tiedacht> zeker wel. Uh, NEC tegen FC Utrecht 0-3. FC Utrecht heeft eh, zaterdag de vierde plaats in de eredivisie... weer stevig in handen genomen. De ploeg van trainer Erik ten Hag tikte NEC in Nijmegen bij Vlagenweg en boekte een overtuigende zegen, 0 tegen 3. Als best of the rest achter de traditionele top 3... koerst FC Utrecht af op een plek in de play-offs om Europees voetbal. Sparta Rotterdam tegen Heracles Almelo... de laatste wedstrijd van gisteren 3-1. Sparta Rotterdam heeft gisteravond afstand genomen... van de onderste plaatsen van de eredivisie. Het elftal van trainer Alex Pastoor... versloeg voor eigen publiek Heracles Almelo met 3 tegen 1. Sparta klom naar de tweede positie eh, op de ranglijst. De club... Heeft nog maar drie punten minder dan Heracles, de huidige nummer 10 van de eredivisie. En dan gaan we naar de wedstrijd die vanmiddag om half 1 gespeeld is. Een belangrijke Albert-Jan. SC Heerenveen tegen Feyenoord. En ze stonden eerst voor. Maar het werd 1 tegen 2. Feyenoord ligt nog altijd op koers voor zijn eerste landstitel sinds 1999. De Rotterdammers leken bij Herenveen even de verkeerde afslag te nemen... maar wonnen toch met 2 tegen 1. Bij Feyenoord ging het heerlijke duel voor rust veel mis. De passing was slordig en duels gingen vaak verloren. Herenveen speelde sterk, kwam via een strafschop van... en nou komt-ie op 1 tegen 0 maar stuitte daarna Telkens op Jones. Na rust speelde Feyenoord met veel meer passie en stond Heerenveen onder druk via een intikker van Jurgenson en een mooie diagonaal schot van Vilena mogen de bezoekers de achterstand om... waarna beide ploegen nog enkele kansen misten. Dus nogmaals, Feyenoord 2, Heerenveen 1. En dan vanmiddag om half drie twee wedstrijden begonnen... waaronder Excelsior tegen Ajax, daar sluit het nog 0-0. Nou, go Ahead Eagles thuis tegen Peck Zwolle... die zijn allebei ja, fanatiek uit de startblokken gekomen. go Ahead Eagles scoorde al vrij vlot de 1 tegen 0... en Peck antwoordde gelijk ook met een tegengoal. Dus tussenstand go Ahead Eagles, Peck Zwolle, 1 tegen 1. En zo meteen om kwart voor vijf de wedstrijd belangrijk voor Lauro en Hardy... Zit tegen Ado Den Haag. Nou, de wedstrijden hou hij uiteraard voor je in de gaten bij Salford op zondag. En dat niet alleen maar lekker lekkere muziek, waaronder deze van Jim Crouch. Kernos lo mocht. si tu boca quiere wil, y tu cuerpo quiere woord. arreglamos si tu quieres un dan y lo quieres por abajo yo te llevo wil, dan vente ik vente pa' acá, vente je de rokjes maar weer komen. Je hoorde de single van uh, Ricky Martin lekker alvast een uh, klein beetje in de zomerstemming komen bij CFM en Pentacata. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, even een uh, speciaal Report, want de Max Verstappen Racing Days gaan er weer aankomen op het Ja, ik heb de, de kalender van het circuitpark Zandvoort bekeken en het staat weer overvol met prachtige evenementen. Waar vandaag natuurlijk de Automax Street Power Races op het circuitpark Zandvoort. Dus als u in de Zandvoort bent en zegt dat ik een autoliefhebber hebben, schroom niet, ga dan even naar het circuitpark Zandvoort. en geniet van de Automax Street Power. Maar wat er ook op, het, uh, op de kalender staat van het circuitpark Zandvoort. zijn de familie race dagen Driven by Max Verstappen. Op 20 en 21 mei, ik herhaal, op 20 en 21 mei. schrijft het op. komt Max Verstappen naar het circuitpark Zandvoort. Daar vinden voor het tweede jaar op rij de Jumbo Familie Race Dagen Driven by Max Verstappen plaats.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 dit jaar geeft Max Verstappen tijdens de Jumbo Familie Racedagen wederom de Red Bull Racing Formule 1 bolide de sporen. Het is het enige weekend in 2017 dat Max Verstappen met zijn Formule 1 demonstraties in Nederland uh, te zien zal zijn. Maar er is meer voor de Formule 1 fans, want tijdens datzelfde evenement komen ook de Bosch GP-series. Een aanrader met de oude.. Formule 1 auto's in actie en kan worden genoten van geweldige races met Formule 1 auto's uit de rijke historie van de ultieme raceklasse. Net als de GP2 en de World -serie Series Bolides. Het programma omvat verder wedstrijden van vier andere raceklassen met boeiend startvelden. In de voorverkoop van de Jumbo Race Dagen Driven van Max Verstappen zijn toegangskaarten voor de Formule 1 paddock verkrijgbaar voor 25 euro. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar betalen 12,50 euro en kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis entree. Ook zijn gelimiteerde kaarten met een zitplaats op de hoofdribune... inclusief toegang tot de Formule 1-paddock beschikbaar. Kaarten dus nogmaals kunnen worden besteld... via www.circuit-zandvoort.nl Ook is hier een overzicht te vinden van alle beschikbare kaarten... als bij de VIP-arrangementen. Net als vorig jaar zijn er gratis duinkaarten te verkrijgen... via de Jumbo supermarkten. Meer informatie over deze actie volgt op een later moment. Maar in ieder geval, 20, 21 mei, dan is hij hier. Max Verstappen, live in Zandvoort. En volgende week eerst even in actie hè, bij de eerste race, uh, Albert-Jan. Ja, maar hoe je vroeg op, hè? Ja, heel vroeg Heel morgens. vroeg. uur. Oeh, zeven uur, eigenlijk zes uur. Hmm. Startie die motorie, zou ik zeggen. Ja, dat gaat een, een mooi weekend worden op 20 en 21 mei. De familie Driven bij onze eigen Max Verstappen. Die is volgende week even in actie in Australië. Wat, wat loopt jij te, te, te, te, te, uh, de tussenstand Excelsior Ajax? 1-0. Wat zei je? De tussenstand Excelsior-Ajax. 1-0. Nee, hè? Nee, ja. nee. Maar... En, eh, de luisteraars hebben het nog even te goed. De eindstand van Bloemendaal-HGC, de topper in de hoofdklasse hockey. Eindstand 5-2. Zometeen meteen het volgende uur van Sanford op zondag.